11 uur. Het NOS-journaal. Door Alt Megens. De Europese Centrale Bank stopt maandag met het verstrekken van noodsteun... aan banken op Cyprus als het land niet akkoord gaat met het Europese reddingsplan. De ECB zegt dat er alleen nog geld wordt overgemaakt... als de continuïteit van Cypriotische banken wordt gegarandeerd... door een steunprogramma van de EU en het IMF. De Cypriotische regering onderhandelt al dagen over een reddingsplan...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 Het Centraal Planbureau verwacht dat de economie in de tweede helft van dit jaar weer opkrabbelt. Maar de werkloosheid zal nog een tijd blijven stijgen, is de les van eerdere recessies. De Raad voor Voortgezet Onderwijs zet vraagtekens bij de plannen van VVD en de PVDA om de CITO-toets later af te nemen, namelijk pas in mei of juni. Daardoor kunnen middelbare scholen niet langer leerlingen aannemen op basis van de cito score en wordt het advies van de basisschool leidend. De Raad voor het Voortgezet Onderwijs, de VO-raad, vindt het allemaal veel te laat. Als die pas ja, in juni uh, plaatsvindt, dan kunnen scholen daar in het kader van een organisatie, een plaatsing, een indeling van klassen en niet of nauwelijks meer gebruik van maken. Dan vraag ik me af wat de waarde daarvan is. De politie in Ghana heeft opnieuw een verdachte opgepakt voor de moord op de 25-jarige Afke Kuipers. Dat melden Ghanese media op internet. De Nederlandse vrijwilligster werd deze maand doodgeschoten in de Ghanese stad Thema. Ze liep samen met andere vrijwilligers op straat toen de groep werd overvallen door een gewapende mannen op motoren. Alleen Afke werd geraakt. Zij overleed later in het ziekenhuis. Tot nu toe zijn er twee mannen opgepakt. Bij een ernstig ongeluk op de A32 bij Grauw zijn drie mensen gewond geraakt. Een van hen is zwaar gewond. Vlak na negen uur reed een vrachtwagen in op een file... Ik kwam in botsing met een andere vrachtwagen en drie personenauto's. Meer over de afsluiting van de A32 zometeen bij de ANWB. Nu de weersverwachting. Vooral in de noordelijke helft van het land kans op een sneeuwbui. In het zuiden is het vrijwel droog. Verder is er vandaag geregeld zon. Het wordt 3 tot 5 graden en er staat niet veel wind. AWB ah, Verkeersinformatie viel op de A28 vanuit Amersfoort naar Utrecht. Tussen Maren en de Uithof 7 kilometer. De hoofdrijbaan is daar nog altijd afgesloten. Verkeer richting Utrecht kan vanaf knoop het Hoevenlaken beter omrijden via Hilversum. Over de A1 en de A27. En de A32 vanuit Herenveen naar Leeuwarden is inderdaad nog altijd afgesloten tussen Grauw en Reduzum. Dat heeft nu te maken met een technisch onderzoek na dat ongeluk.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 Radio 1, degids.fm, met Felix Meurders. Een goedemorgen. Bij underground muziek denk je al snel aan Pink Floyd... aan Jefferson Airplane, I Am Butterfly of de eerste uitingen van Punk. Maar er is ook Nederlandse underground, volgens kennis zelfs hele goede. En die is vanavond te horen op het festival A Subaculture... in de Melkweg in Amsterdam. Ik praat erover met de organisator, Leon Karen. En vorige week bleek dat pensioenfonds ABP aandelen heeft in een bedrijf dat het stofje maakt dat in Amerika wordt gebruikt voor de doodstraf. Beleggen onze pensioenfondsen wel ethisch genoeg, daarover debat. En ik praat met Jeugdzorg en de advocaat van de biologische ouders over het pleegjongetje Younis. U kunt kijken hier. Surf naar degids.fm. De kwestie Younis, u weet wel, de Turkse jongen die uit huis was geplaatst en bij een lesbisch stel terechtkwam, duidt steeds verder uit. Bureau Jeugdzorg Haaglanden zou steken hebben laten vallen, waardoor de jongen in feite onterecht uit huis is geplaatst, zeggen talrijke mediaberichten. Aan de telefoon Tanja van Dijk van Jeugdzorg Haaglanden. Goedemorgen, mevrouw van Dijk. Goedemorgen. U liet ons weten boos te zijn omdat de berichtgeving over deze zaak niet klopt. Wat is uw belangrijkste bezwaar daartegen? Als ja, je het hebt over dat Volksgrondartikel, want volgens mij uh, is daarop nu alles ge, uh, gebaseerd. Wat u betreft. Dus, uh, laten we eens beginnen met de kop. Daar staat dat uh, het Hof heeft geoordeeld dat Junus moet terug naar zijn ouders. Er dus circuleert nu een uitspraak van het uh, Hoge Gerechtshof in 2007. Dat is een geschil geweest over de broertjes van Junus. Dat ging niet eens over Yunus. Dat is Maar We hebben dat één... vonnis van 2007 erop nageslagen, maar dan gaat het wel degelijk over de minderjarigen. De en zijn, zijn twee broers. Zijn broertjes. En met die minderjarige wordt Younes bedoeld? Nee, dat gaat, gaat ook echt over de minderjarigen. Nou ja, goed, we kunnen die. Laten we, we kunnen alle juridische beschikkingen van 2004 tot en met 2012 voorbij halen. In juni 2007 hebben wij uh, bij de rechter een verlenging gekregen... voor de uithuisplaatsing van zowel de broertjes van Jonas uh, als Jonas zelf. Een hele korte is... verlenging, hè? want er uh, werd onderzoek voor de broertjes vereist. Wel. Voor Jonas hebben we een verlenging gekregen voor december 2007. Dus dat was niet aan de orde t t tijdens deze zitting. Het volksgrond... is een procedure die we altijd moeten volgen. We kunnen de volksgrond erbij pakken, maar ik, ik baseer me gewoon liever op... Uh, alle beschikkingen en rechtelijke stukken die we hebben van 2004 tot en met 2012. In de volksgrond lees ik verder dat de beschuldigingen van mishandeling... door de biologische moeder volgens het Hof niet voldoende gefundeerd waren. Dan, daarin kun je toch niet zomaar aan voorbij gaan, aan zo'n uitspraak? Maar wie zegt dat wij zijn voorbij gegaan aan die uitspraak? Dat zegt de volksgrond. De beschuldigingen van mishandeling door de biologische moeder, ja. Daar bent u niet aan voorbij gegaan. Daar heeft u eh, wel degelijk gevolg aan gegeven? Nee, ik, ik wil me baseren op wat de rechter heeft uitgesproken. De rechter heeft gezegd dat het niet aannemelijk is of aantoonbaar dat er sprake was van kindermishandeling. Op basis van die uitspraak uh, heeft de rechter geconcludeerd... dat de broertjes van jongens terug naar huis mochten. De rechter heeft daarbij wel vastgesteld dat er uh, zodanig uh, omgeving is... Van, uh, waar, de, waar deze broertjes moeten opgroeien... Uh, dat de ondertoezichtstelling wel uh, gehandhaafd blijft. Dat betekent dus dat er zorgen zijn over de pedagogische kwaliteiten van deze ouders. Dat is één de steken laten vallen, dan moet je verwijzen naar welke steken dit gaat. Ik zie ze niet. Uw uh, organisaties waren namelijk onderzoekers. Uh, onderzoekers, moet ik zeggen. Maar die ik wil wel even gaan, Ik zou graag willen ja. dat u gewoon de stukken erbij pakt. En dat we hier een gesprek voeren over waar het om gaat. Niet op basis van een Volkskrant artikel. Nee nee nee, uh, nee, nee, nee, nee. Ik heb het gewoon juist heten ik, ik, ik heb wel degelijk al die stukken voor me liggen. Uh, nou, Dat vind ik interessant. Op 19 juni 2007 oordeelt de Meervoudige Kamer op basis van een Forensisch Onderzoeksrapport uit 2005. En de verklaring van een arts van 4 juni 2006. Die door het Bureau Justitie op april 2007 in procedure is gebracht. Dat dit de ouders in belangrijke mate wat betreft de eerdere veronderstelde mishandeling... en beslist dat de broertjes van Younes naar huis mogen. En bureau Jeugdzorg blijft van mening dat er genoeg andere zorgen zijn... los van de vermeende mishandeling... en stelt hoger beroep in tegen deze uitspraak. Uh, en nou ja, zo kan ik nog wel een tijdje doorgaan. Al die stukken liggen hier voor mij. Wat is uw vraag aan mij nu? Uw organisatie zou onderzoeken die, ontlas, onderzoeken die ontlastend waren... voor de biologische ouders getraineerd hebben. Dat klopt ook niet? Nee, pertinent onjuist. Valt er met jeugdzorg nog te praten over een terugkeer van Younes... naar zijn biologische ouders? Wat bureau jeugdzorg altijd doet, en dat hebben we in dit traject ook gedaan... wij streven altijd daarnaar dat kinderen terug kunnen naar huis. Dat hebben we in dit hele traject ook gedaan. Het betekent wel dat als we willen dat een kind thuis weer gaat wonen... dat ouders moeten meewerken aan onderzoeken. Als u de rechtelijke uitspraken van na 2007 erbij pakt... er staat in dat de rechter de ouders opdraagt mee te werken aan onderzoek. Dat hebben deze ouders stelselmatig gewijzigd... Waardoor door het voor ons ook niet mogelijk was... om überhaupt te bekijken of Joenus nog thuis kon wonen. Dat is juist. Wij houden de dus gewoon laatste uitspraak ja. van de rechter waarin staat dat... de ouders uh, vanwege hun uh, beperkte affectieve en pedagogische kwaliteiten... niet in staat zijn om een minderjarige zorg te verlenen. En dat is een die uitspraak uit... van 2012, hè? Waar ja, nu op doelt. ja, maar die vind ik ook wel interessant om dat even te vernoemen. Ja, nee, dat was dat ik nog opgekomen. dat gaat, op gaat over Joenus en die uitspraak van het Hof... die gaat niet over Joenus, die gaat over zijn broertjes... Dat weet u zeker. Terwijl dat het toch wordt gezegd. Terwijl het maar toch wordt. We kunnen hier wij dus niet een nee, spelletje maar... gaan spelen over één uh, gerechtshof uitspraak. Maar ik vind eerlijk gezegd wel een beetje een uh, bijzondere discussie. En dat is wat mij ook stoort in de hele berichtgeving. Wat, uh, de afgelopen uh, uren, omdat wij proberen, en dat is al heel erg uitzonderlijk... omdat wij doorgaans niet over dossiers van cliënten willen praten... omdat we dit niet in het belang vinden van jongens. Dat hebben we ook al meer dan eens proberen uit te leggen. Ja. Dan is er uiteindelijk is er een e beschikking van een advocaat in uw handen. En het woord jeugdzorg valt de, de gedachte dat we wellicht een foutje gemaakt zouden kunnen hebben... En meteen, hup, jeugdzorg heeft het weer gedaan. Ik wil nu wel eens een keer vertellen wat, het, wat, wat onze medewerkers wel niet allemaal doen... voor dit soort kinderen en wat wij allemaal moeten verdragen aan uh, kritiek. Nee, dat begrijp ik heel erg goed. Maar uh, u heeft belangrijke bezwaren tegen het artikel in de Volkskrant. En ik vraag u dan wat, wat dan de belangrijkste bezwaren zijn. Nou, daar bent u mee gekomen. En ik heb verder een aantal vonnissen hier voor mij liggen. En daaruit, daarin wordt in het vonnis van 2007 wel degelijk gesproken... over een minderjarige en zijn twee broers. Dat kunt u blijven ontkennen, maar het staat er wel. Maar wat is nu uw vraag? De, de uitspraak van de rechter is dat die twee broertjes terug moesten, niet Joenis. Jonus is niet aan... Maar wij het hebben ging, deze, deze hoge broek zelf ingesteld bij de rechtbank... omdat het, wij wilden dat die verlenging van die broertjes langer werd verlengd. Het ging in die uitspraak van 2007 ook over de minderjarigen, dus over Junus En het... Eh, ja, de, de, de aanbeveling was, want het is geen binnende uitspraak geweest... voor zover ik dat kan lezen. De aanbeveling is dat Younes gefaseerd, gefaseerd terug zou gaan naar zijn ouders. En op basis van het traject dat wij altijd inzetten... hebben we ook hier geprobeerd om te bekijken of Younes terug kon naar zijn ouders. Daarvoor hebben we, uh, heeft de rechter geoordeeld dat de ouders moeten meewerken aan onderzoek. Ik val een herhaling, hoor. en de ouders hebben dat stelselmatig uh, geweigerd. En dat is in de jaren daarop hetzelfde geweest. En op basis daarvan is er uiteindelijk door de rechter geconcludeerd... dat ouders niet in staat zijn om dit kind op te voeden... en dat, dat wij de voogdij hebben overgenomen. En Mevrouw dat doet de vandaag, rechter niet zomaar. U bent van jeugdzorg Haagland, u heeft die woord gedaan. U wilt niet in discussie met de advocaat die wij uh, ook aan de lijn hebben... de advocaat van de biologische ouders, Renaldo Nasrula. Dus ik kan nu afscheid van u nemen. En uh, Misschien kunt u dan zelf verder luisteren... naar wat meneer Nasrula over deze zaak te vertellen heeft. Wat vindt u van de reactie van jeugdzorg, meneer Nasseroula? Uh, allereerst, meneer Meurders, wil ik aangeven dat ook ik natuurlijk gebonden ben... om heel terughoudend te zijn als het gaat om het, het, het, het informeren over zaken... die familiekwesties betreffen. Als advocaten zijn we daaraan gehouden. Ja. Maar gelet op de commotie zie ik het ook als mijn taak om... Om, uh, ja, om ook openbaar uh, hierop te reageren. Uh, de reactie van uh, jeugdzorg is eigenlijk de reactie die wij uh, te verwachten hadden. Uh, en eigenlijk hoe jeugdzorg ook uh, doorgaans reageert. Mag ik een punt eruit nemen? In... Jeugdzorg zegt namelijk ja. dat de uitspraak in 2007 niet over Younes ging, maar over zijn broers. De uitspraak gaat over de, het, het hoge beroep is ingesteld door jeugdzorg. Dat is correct uh, gezegd door mevrouw Van Dijk. En uh, daarom betreft het ook een zaak, omdat het hoge beroep wordt bepaald... Op, uh, wordt bepaald wordt behandeld op de punten waarop die, uh, de grieven zijn ingesteld. En dat ging uh, wat jeugdzorg betreft om uh, de uitspraak van de rechtbank Den Haag. Die had al had bepaald dat de kinderen de oudste broers terug moesten. En daarover heeft inderdaad het Hof beslist. Maar uh, los daarvan, en daarom is die uitspraak in de openbaarheid gekomen... niet door mij, laat me daar heel duidelijk over ja. zijn... maar dat heeft de pers uiteindelijk zelf uh, nagezocht. Uh, uh, maar wel vanwege het belang van die uitspraak voor wat betreft... Alle drie de kinderen, en daar is het Hof uitermate duidelijk in. Gereed. Want het ging wel degelijk ook over Jonis. Ja, omdat de mishandeling, dat heeft het Hof ook in aanhef van de uitspraak gezet... de mishandeling zou betreffen Junus en niet de twee andere broers. En het Hof zegt ook heel duidelijk... die mishandeling is niet aangetoond, niet aannemelijk gemaakt. Het Hof zegt ook het rapport van dokter Robbers... die in 2005 al bekend was bij de kinderbescherming is achtergehouden... en pas in 2007 in het dossier terechtgekomen. Het Hof zegt ook... Achtergehouden de, door, de, door, de, door, de, door bureau Joostzorg? Dit bij het gegeven dat de forensisch onderzoeksrapport uit mei 2005 en de brief van dokter Robben van 4 januari 2006, waarvan de inhouder anders in, in belangrijke maat ontlast wordt, betreft de eerder veronderstelde mishandeling. Ja, je hoeft alleen maar of nee te zeggen. In 2007 door jeugdzorg wordt de jeugdzorg okay, wordt dus overlegd. De is achtergehouden dus ja. door bureau Jeugdzorg. En u wilde nog dus het rapport van de arts... Het derde waar het hof uh, duidelijk over is, is dat de veronderstelde uh, opvoedkundige kwaliteiten die de ouders niet zouden hebben, dat daar dus niks van was gebleken. Dat is, en het gaat zomaar door in de uitspraak van, van het hof. Wat wel natuurlijk interessant is, dat, uh, en daar wordt ook naar gerefereerd, dat in, in la, op latere data een aantal keren t, uh, de zaken weer onder de rechters zijn gebracht. En dat daar een, inderdaad een andere uitspraak ten aanzien van Younes uit is gekomen. En daar is de discussie in, uiteindelijk in van hoe, hoe kan dat en hoe kan dit verklaard worden. Ja, daar ga ik het zo over hebben. Maar waarom is Younes dan na die uitspraak in 2007 eigenlijk niet naar zijn biologische ouders teruggegaan? Ja, de, de, de situatie uh, was zo en het is ook zo dat door het, no het normale beleid bij rechters is als kinderen worden teruggeplaatst dat het een gefaseerd traject is. Maar... Het was heel uitzonderlijk dat in het geval van de twee oudste broers... zowel de rechtbank en het hof vonden dat dat per direct moest gebeuren. Dus ja. dat was al een hele unieke uitspraak. Maar ik heb het, het over Yunus. Nee. Ja, en ten aanzien van Yunus heeft men eigenlijk uh, op dat moment... een normale traject voor ogen gehad, namelijk een gefaseerde terugplaatsing. En dat staat wel niet in... Uh, daar gaat die uiteindelijk de uitspraak dan ook niet over... maar daar was het hoge beroep ook niet over. Nee, het ging over die broers. Ja, dat ging over de broers. Maar uiteindelijk had het naar, uh, en dat is ook zojuist ook niet weer gesproken, had naar Yunus ook een gefaseerde terugplaatsing moeten plaatsvinden. Want dat was een en, aanbeveling. De jeugdzorg zegt, ja de ouders hebben niet meegewerkt. Daar, dat is de discussie uiteindelijk. Terwijl dat in uh, ja volstrekt niet het geval is geweest. De problematiek ligt heel anders. U weet zeker dat die ouders hun medewerking hebben willen verlenen aan welk onderzoek dan ook? Ik weet zeker dat de ouders hun onderzoek hadden willen verlenen... als er het onderzoek erop er was, er was gericht om Junus terug te plaatsen naar huis. Want dus dat de was ouders hebben wel degelijk geweigerd om mee te werken aan onderzoeken? Het Hof heeft ook bepaald dat de ouders op goede gronden... Wantrouwen koesterde tegen jeugdzorg, gelet op alles wat zich in het verleden had voorgedaan. Maar wat jeugdzorg en zegt is dat... We hebben bepaalde voorwaarden gesteld aan het onderzoek. Maar dat... En daar heeft jeugdzorg niet aan willen voldoen. Oké, okay, maar jeugdzorg heeft dus voor een groot gedeelte gelijk als ze zeggen... de ouders hebben niet willen meewerken aan het onderzoek dat wij voorstonden. Dat, heb, dat is uiteindelijk wat jeugdzorg heeft voorgesteld aan de rechters, dat dat de realiteit is. En dat spreek ik ook namens de ouders. De ouders hebben alleen maar continu ook met omstanders en hulpverleners die om hen heen waren gedracht om een situatie te creëren waarop de uitkomst van de onderzoek in ieder geval ook eh, op een neutrale wijze zou kunnen plaatsvinden. Nu er uh, nieuwe ontlassende gegevens over de biologische ouders van Younous... boven tafel komen en blijkt dat de rechters eerder al vonden... dat het jongetje terug moest. Gaat u uh -huh. nu tegen die uitspraak in 2010 een beroep of kan dat niet meer? Dat kan niet meer, nee. Oké, okay, dan hebben thuis. we die uitspraak van 18 januari 2012. En daarin zegt het gerechtshof het volgende. Op basis van de overgelegde stukken en het verhandelde terechtzitting... is het hof van het oordeel dat de ouders ongeschikt en onmachtig zijn... om een taak tot verzorging en opvoeding van de minderjarigen, dus Junus, te vervullen. Uh -huh. Hoe kan dat nu? Uh, op het moment dat het Hof in 2007 het anders had geformuleerd... is er een hele... Uh, uh, laat ik het maar even zo noemen, in gang gezet door jeugdzorg. En zijn de ouders in feite in een situatie gekomen... en met name de moeder uh, in een hele erbarmelijke uh, situatie terechtgekomen. Ze heeft ook in de vrouwengevangenis uh, vastgezeten... ten gevolge van de uitspraak in de zaak uh, van Younous. De zaak is gaan draaien, de ouders zijn uh, gecriminaliseerd zijn uh, onkundig... Uh, Zeker in opvoedkundig opzicht gekwalificeerd. En dat heeft uiteindelijk tot een dossiervorming bij de kinderbescherming, bij jeugdzorg uh, geleid. Die uiteindelijk ook weer aan de rechtbank is gepresenteerd. En een rechter heeft altijd de verplichting om de actuele, actuele situatie nog eens te bekijken. Dus je zou af maar... af kunnen concluderen, bureau jeugdzorg heeft gelijk gehad. Je zou achteraf kunnen concluderen dat de rechtbank het hof in Den Haag gelijk heeft gehad door te stellen... dat de ouders op goede gronden geen vertrouwen hadden hoeven hebben... In, uh, in, uh, in jeugdzorg. Dat de ouders ook hadden kunnen weten. dat een langer uh, uitblijven van terugplaatsing. maar dat had het Hof ook gezet. ertoe zou leiden. dat de kinderen onthecht en ontvreemd zouden raken. Ja. en dat terugplaatsing moeilijk zou worden. En uiteindelijk wist, denk ik, ook jeugdzorg. dat dit het gevolg zou kunnen zijn. van, alle, van de situatie die gecreëerd was. En uiteindelijk is het ook. zo dat de zaak uiteindelijk. In deze, uh, in deze, tot deze uitspraak heeft geleid. Maar. Uh, nogmaals, dit is niet. Nee, nee, uh, nogmaals hebben we al gehad. Uh, maar wat, wat kunt ja. u nu nog doen aan deze zaak? Um... Wat wij in deze zaak gaan doen, kan ik op dit moment niet zeggen, maar uh, zoals... Uh, nee, wat kunt u nu uh, al ik doen? Ik kan in ieder geval wel aangeven dat uh, er een mogelijkheid is uh, dat uh, de ouders weer in hun gezag zouden kunnen worden hersteld. Dat, dat staat de wet toe. Uh, dat kan ook het bureau jeugdzorg verzoeken. Ik heb uh, in de pers vernomen dat de jeugdzorg ook bereid is om uh, uh, nogmaals de situatie van Younes onder de loep te willen nemen. Ik hoorde ook zojuist uh, dat men nog steeds bereid is om de zaak te bekijken. Uh, en ik uh, ben ook namens de ouders nogmaals bereid... om, als het kan leiden tot terugplaatsing van Younes naar zijn ouders... om dat traject samen met Jozef zorg in te gaan... of anders het nogmaals aan het oordeel van de rechters uh, te laten. Rinaldo Nasserula, advocaat van de biologische ouders van Younes. Ook dank. Well, MUZIEK And maybe be tough. Paul Carrick is weer helemaal terug. Met zijn single From Now On. Komt overigens van zijn album Good Feeling. En dat geeft het mij wel, ja. Vana. De, De wereldontvanger. Willem van der Wereld ontvangen. Goedemorgen. Je neemt me mee naar Zuid-Korea. En dat is niet vanwege de hoogoplopende spanningen tussen Noord en Zuid... of die hekaanval op de Zuid-Koreaanse computernetwerken van gisteren. Nee, ik wil het hebben over plastische chirurgie. Want de grote, grote kans dat flink wat Zuid-Koreanen meer bezig zijn... met het regelen van een ooglidcorrectie bijvoorbeeld... dan met de nieuwste dreigementen aan de kant van Kim Jong-un. Zuid-Koreanen laten namelijk heel veel aan zichzelf verbouwen... en dat is nu ook een trend onder jongeren. En zij laten zich vooral inspireren door k pop sterren. K-popsterren. Dat zijn toch niet wat ik denk dat ze zijn? Als je denkt aan dit liedje, dan wel. Ja. <laughs> Hopan Gangnam Style. Gangnam Style. Hop Saai, Dit is natuurlijk de absolute K-popster van dit moment. Je zit dat nummer weer de hele dag in mijn hoofd. Ja, <laughs> Precies. Nou, K-pop staat dus voor Zuid-Koreaanse popmuziek. Het is echt een enorme industrie daar. De een na de andere boyband, girlband of hippe nieuwe soloartiest wordt gelanceerd. En rond al die grote en iets minder grote sterren... daar bestaat een, een heel erg levendig showbiz-roddelcircuit uiteraard. De fans daar raken niet uitgepraat op internet, op de webfora en sociale media. En de vraag is natuurlijk altijd welke ster heeft waar het mes in laten. Te De Koreaanse meiden Sally en Gina die net hun middelbare schooldiploma hebben gehaald, die leggen het even uit. Like normal high schools, once people graduate, almost all of them get double eyelid surgery done. In America you would say, I want skinnier nose, or I want bigger eyes. But in Korea they would normally say, I want the eyes of whoever. Please make my nose into the eyes of the star. Ja, volgens Sally gaat het dus zo in Korea: je wijst naar een bepaalde ster die je wel mooi vindt. En dan zeg je: Ik wil ook zo'n neus, ik wil ook zulke ogen. En de plasjur, Die doet dat dan vervolgens voor je. En Gina die vertelt dat het in Zuid-Korea in Zuid dus heel normaal is dat scholieren een cosmetische ingreep cadeau krijgen van hun ouders. als ze hun diploma hebben gehaald. Populair is bijvoorbeeld de ingreep waarbij iemand dubbele oogleden krijgt. Zoals wij Westerlingen ze hebben. En Hawaii laat dat ook doen: zij krijgt haar nieuwe oogleden cadeau van haar moeder, omdat ze haar diploma heeft gehaald. 자기가 생각할 때는 아 나는 못생겼어 우리가 볼 때는 아니지만 본인 스스로가 아 나는 이 얼굴로는 안돼 이렇게 돼버리는 거예요 케이팝에 나오는 애들이 Ah, dat was de, je hoort hier de moeder van Wine. Zij yep. vertelt dat haar dochter zichzelf uh, lelijk vindt. En uh, die, ja, de, die dochter die denkt er zo over... omdat ze de k, -K popster op tv uh, dat die er zo knap uitzien. Ze zijn eigenlijk zo mooi als, als poppetjes. Dat is het schoonheidsideaal. En deze, deze moeder die snapt haar dochter niet zo goed. Maar ze hoopt wel dat de nieuwe dubbele oogleden... haar dochter meer zelfvertrouwen zullen geven. Maar dat Aziaten hun oogleden onder handen laten nemen... dat, dat, dat komt wel vaker voor. Dat is ja. al lang bekend. Toch? Ja, dat is, dat is al een jarenlang de trend. Die, die ingreep is bijvoorbeeld ook bij Chinezen. Uh, heel populair, maar nergens ondergaan zoveel mensen plastische chirurgie als in Zuid-Korea. Dan wel relatief gezien, want in absolute zin gaan de Amerikanen aan kop. Uh, dit soort ingrepen was tien jaar geleden vooral populair bij Koreaanse twintigers en dertigers, maar straks worden ze ingehaald door de tieners. Uh, klinieken die, die melden dat ze hun cliëntel namelijk uh, steeds jonger zien worden, en vooral in de, in, de, in de schoolvakanties schijnt het enorm druk te zijn in die, in die klinieken met, uh, met jongeren. Meer dan 40% van de tieners heeft een cosmetische ingreep op het verlanglijstje het staan. Klinieken dan daarop in? Melden ze bijvoorbeeld uh, dat er uh, nu een ooglidcorrectie. Uh, uh uh, te halen is voor, laten we zeggen, 40% korting. Ja, met grote korting. Nou, er is een, een Koreaans-Amerikaanse onderzoekster, Sharon Lee... zij doet uh, specifiek onderzoek naar de omvang van plassenchirurgie in Zuid-Korea. Zij ziet daar geen aanwijzingen voor, maar dat is ook niet echt nodig, zegt zij. Want de popsterren en filmsterren zijn eigenlijk al... in zekere zin gratis wandelende reclamezuilen voor, uh, voor de klinieken. Met hun kunstmatig vergrote ogen, met hun puntige neuzen... en kunstmatig gebleekte huid. Maar toch doet niet iedere artiest daaraan mee... Annie, zij is de frontvrouw van het alternatieve bandje Love Exterior. Zij keerde de mainstream K-pop muziekindustrie de rug toe. They liked my voice, but they didn't like my appearances. Yeah, so they wanted me to, you know, have plastic surgery here and there, like nose, my eyes. They occasionally talked about my teeth a lot. Ja, volgens Annie van dat bandje ze zegt die, die platenbazen, die vonden mijn stem wel mooi, maar als ze het echt wilde maken dan zou ze haar sound en haar uiterlijk moeten aanpassen. Dus haar neus, haar, haar tanden en zo. Hè. En da daar paste Annie uiteindelijk voor. Zij is tevreden met zichzelf met haar uiterlijk. En ze gaat nu haar eigen weg. Nou, datzelfde kun je zeggen, geldt voor uh, Superster Psy, want ook hij luisterde niet naar de platenbazen. Die, hebben, die hadden ook kritiek op hem. Van nou, hij ja. moest van alles aan zichzelf laten verbouwen, hij een probleem zou hebben met zijn uiterlijk. Nou, Psy maakte natuurlijk uiteindelijk Gangnam Style. Daarin steekt hij de draak met de hipste wijk in Seoul Gangnam dat is waarschijnlijk de plek met de meeste klinieken voor plastische chirurgie per vierkante meter ter wereld alleen al in die wijk zitten er 400 Willem Fangtroot Blijf blijf niet blijf in die knop af Nee Op aan Gangnam Star Gangnam Star Op ja, dat is natuurlijk totaal geen underground muziek. Daar ga ik het zo over hebben. Want uh, er bestaat nog steeds underground en Nederlandse underground zelf. En hoe klinkt dat? En beleggen onze pensioenfondsen wel ethisch genoeg? Zometeen. Na het nieuws met Dorot Meegens. Radio 1. Het nos Journal.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 De hoofdrijbanen is daar nog steeds afgesloten. Verkeer richting Utrecht kan vanaf knooppunt Hoevelaken bij te omrijden via Hilversum. En de A32 vanuit Heerenveen naar Leeuwarden is tussen Gro en Reduzum nog altijd helemaal afgesloten na een ongeluk. Verkeer richting Leeuwarden kan vanaf knooppunt Heerenveen bij te omrijden via Drachten over de A7 en de N31. Met Felix Murders. Dorot, Dorot Megens, als ik zeg underground muziek... wat denk jij dan aan? Pink Floyd? Ja, dat is geen slecht voorbeeld. Maar Leon Karen, dat is de organisatie van Culture vanavond in de Melkweg, geeft zo een heleboel Nederlandse alternatieven. Eerste clash met Rock de Cash Bar. Zo kunnen ze nog uren doorgaan, dat doen ze niet te clash, want ze worden weggedraaid. Ze begonnen ooit als punkband, als underground band, maar dit is toch echt een mainstream. De van een nummer van Nouveau Velo. Dat is een Nederlandse band die underground muziek maakt. Vanavond staan er twintig van dat soort Nederlandse bands... in de Melkweg in Amsterdam... op het nieuwe festival The Sound of the Dutch Underground. En bij mij zit de organisator Leon Karen. Goedemorgen. Goedemorgen. U heeft gevraagd of ik je wil zeggen. Ik ga mijn best doen. Het festival wordt georganiseerd door muziekplatform Subaculture... waarvan je de oprichter bent. Het gaat goed, hè, de eerste keer. Ja. Waar komt die interesse voor de underground vandaan? Ja, dat is bij mij begonnen eigenlijk toen ik een jaar of 16 was. En uh, van een goede vriend van mij, uh, de cd Where You Been van Dinosaur Jr. in mijn handen gedrukt kreeg. Dinosaur Jr. Oké, okay, ja, yeah. ken ik. Vrij toonaangevende gitaarbent ja. uit de jaren ja. 90. Uh, tot die tijd uh, luisterde ik vooral naar de grotere grunge groepen. die ik uh, kende van, uh, van de radio en de televisie. En via Dynasty Jr. Uh, ontdekte ik eigenlijk uh, een, soort van een heel nieuw uh, domein van bands. wat ik super interessant vond. Uh, ik kwam in aanraking met bands als Sonic Youth en de Pixies. Uh, en yeah. ja. Via die route ontdekte ik dus dat er, dat er zoveel meer mooie muziek is... dan wat je via de radio en de televisie aangereikt krijgt. Dat is natuurlijk wel het mooie van internet tegenwoordig. Je toetst één naam in en je krijgt allerlei songs te horen... van allerlei andere bands die een beetje in die sfeer spelen. En dat kan. Ja, precies. Tegenwoordig is het veel makkelijker om, uh, om uh, andere muziek te ontdekken... Dan, uh, dan wat je op de radio of de televisie nou, hoort. Denken mensen bij Underground vaak aan moeilijk toegankelijke muziek? Hoe, hoe zou je het zelf uh, definiëren? Ja, ik vind dat beperkt. Ik denk eerder aan uh, de hele brede, uh, uh, een hele brede hoeveelheid bands. Uh, die onder de radar van de mainstream media uh, zitten. maar wel uh, waanzinnig goede muziek maken. En dat is niet gebonden aan een genre. Dat, uh, dat kan je ook zien aan onze line-up vanavond in de Melkweg. Dat loopt van uh, progressieve elektronica tot uh, melodische folkmuziek, wilde noise punk. Maar melodische folkmuziek is echt underground? Nou ja, wat ik, waar ik altijd naar op zoek ben en waar subaculture naar op zoek is, is uh, artiesten die vanuit een uh, artistieke uh, drijfje met muziek bezig zijn. En niet zozeer bezig zijn met uh, muziek maken voor een groot publiek. En uh, ja, goed, dat, dat, is, dat is een heel breed begrip. En dat hoeft wat mij betreft helemaal niet uh, alleen maar hele ontoegankelijke muziek te zijn, maar... Ja, het, is toch, het zijn toch bands die je niet uh, gauw tegenkomt als je 3FM opzet. De Rob Meegels was net hier en die liet mij uh, een, een, een nummer achter. Oké, okay, twistvraag. Al beantwoord, door het natuurlijk, maar vertel. Uh, ja, dit moet Pink Floyd zijn. Ja. Onversneden underground in de jaren zestig. Maar later werd Pink Floyd ook steeds meer twaalf... Uh, uh, nou, dat wil ik niet zeggen, 12 van het dozijn. Maar mainstream werd het wel. Uh, denk aan zijn hit als Another Break in the Wall. Nou, dat nummer dat is natuurlijk ook wel tamelijk... Gewoon geworden. Eh, dus de Pink Floyd. Dat zie je met al die bands. Hè, die, op een gegeven moment krijgen ze succes en dan gaan ze zich normaal gedragen, zou je kunnen stellen. Ja, ik denk alleen wel dat dat een patroon is wat langzamerhand doorbroken wordt. Ik denk dat in de tijd van Pink Floyd was er nog veel meer sprake van die tweedeling tussen, tussen mainstream muziek die, uh, die iedereen luisterde en uh, underground scene die daar tegen inging. En uh, vaak ook uit noodzaak, omdat, ze, omdat de groepen niet werden opgepikt uh, door het grote publiek... Uh, gingen ze gewoon hun, hun eigen ding doen. En langzaam werden die uh, bands als Pink Floyd, uh, die muziek die zij maakten... sloot op een gegeven moment wel weer beter aan bij de tijdsgeest en werden ze groter. Ik denk dat nu veel meer uh, ja, verschillende muziekstijlen... Changers gewoon naast elkaar bestaan. Dat komt ook doordat het medialandschap nu zo divers is. Vooral ja. met het internet wat je net aangaf. Mensen uh, hebben helemaal niet uh, de grote media meer nodig om hun publiek te bereiken. Dus ze kunnen veel meer uh, gewoon in hun eigen scene uh, gedijen. En, en zijn niet meer zo afhankelijk van een eventuele overstap naar, uh, naar het grotere publiek. En, en wordt eerst... is ja. uh, natuurlijk qua muziek uh, ook een stuk braver geworden... nadat Sid Barrett uit de band ging uit de jaren 60. Dus Sid Barrett was daarvoor verantwoordelijk die was toch voor de underground sfeer. Uh, die maakte het toch wel heel spannend, wat mij betreft, ja. Het festival uh, wordt zoals altijd georganiseerd door het muziekplatform Subaculture. Maar het staat vanavond in de teken van louter Nederlandse underground bands. Waarom ineens alleen maar Nederlandse bands? Ja, dat is in principe waar we vandaan komen. Toen ik uh, zo'n negen jaar geleden met Subaculture begon... Uh, uh, ben ik uh, met name concerten gaan promoten voor Nederlandse bands. Dat kwam vanuit mijn eigen ervaring als uh, muzikant. Ik ontdekte dat er te weinig plekken in Nederland waren... voor alternatieve Nederlandse bands om te spelen. Ik dacht daar zelf iets aan te gaan doen. Dus ik ging concerten organiseren voor bands die in dezelfde scene zaten als ik. En ja, de afgelopen negen jaar is dat enorm, uh, heeft dat enorme ontwikkeling doorgemaakt... en is onze focus steeds internationaler geworden... en ook meer multidisciplinair, meer de kunstrichting op... Uh, waardoor die focus op Nederlandse bands een beetje naar de achtergrond verdween. En uh, de afgelopen zes maanden heb ik zelf uh, ontdekt... dat er nu een ontzettend goede lichting Nederlandse bands uh, aan het werk is. En uh, ik vond het hoog tijd om dat weer eens uh, volop aandacht uh, te Gaat geven. Zit je zelf nog in een band? Uh, ik speel nog wel muziek, maar uh, ik heb er helaas steeds minder tijd je voor. Je staat niet op het podium vanavond inderdaad. Nee, ik speel niet vanavond. De tweede twintig bands op. En zitten er ook bands bij die bekend zijn in de internationale scene? Uh, nou ja, een band als ZZZ, of Zzz die uh, hebben natuurlijk al een enorme reputatie opgebouwd internationaal. En dan heb je nog een beetje een vreemde eend in de bijt, Harry Mary die uh, hele weirde muziek maakt, maar wel internationaal uh, een behoorlijke cultfollowing heeft. Uh, Jury Landman staat ook op het podium, dat is een uh, instrumentbouwer die uh, voor heel veel internationale artiesten uh, uh, hele bijzondere instrumenten bouwt en ook... Uh, het toert en workshop geeft. Dus de ze hebben nu heen. allerlei mensen achter het glas hier nee te schudden. Ze kennen ze niet. Ze kennen al die bands niet. Maar dat is ook de bedoeling natuurlijk. Daarom is het anders. <laughs> ja, ja. Want je hebt een nummer ook meegenomen. Een nummer dat je mooi vindt. Het, uh, ik draai er alleen het slot van. Van Tiger Eyes van de band Herrick. En die treden vanavond ook op in de Melkweg. Eric, ik heb het hele nummer gehoord, langzame opbouw, veel dezelfde klanken en woorden. Waar komt die, die schoonheid vandaan in jouw oren? Ja, ik vind het een prachtig nummer. Er zijn een aantal dingen die ik heel interessant vind. Uh, bijvoorbeeld de, de, de tegendaadse ritmes, die je, soort, je net steeds op een verkeerd been zet... maar wel een soort van heel monotome basis neerzetten. Uh, er zitten hele bezwerende melodieën in... Uh, ook door, veel door die repetitie in de zang. En wat ik ook heel, heel bijzonder daar aan vind, is dat het, dat het heel eigenzinnig is, maar tegelijkertijd uh, niet ontzettend ontoegankelijk. Of veel mensen die, uh, die misschien niet heel erg op de hoogte zijn van, uh, van de scene waar ik in het verkeer, die zullen dit horen en denken: dat is een mooi nummer. En dat ja. vind, ik, uh, vind ik bijzonder, want als je goed naar het nummer luistert, dan, uh, dan zie je dat het uh, ja, heel eigenzinnig is helemaal niet uh, volgens vaste patronen gemaakt is. Dus uh, dat, vind, dat vind ik heel mooi. Is Radiohead dan ook weer uh, underground? Nou, ik denk wel dat Radiohead... Uh, belangrijk is geweest voor... Uh, of heel invloedrijk is geweest. Zeker in de beginperiode. Nadat ze van, van die uh, die rockplaat... Pablo Honey naar nou, Oké okay, Computer... Uh, veel meer de diepte in gingen. Daar hebben ze wel echt de toon gezet. Voor denk ik veel bands die nu... Die je nu wel tot de underground kan rekenen, die daardoor beïnvloed zijn. Ja, ze zijn natuurlijk enorme popsterren geworden. Dus dat, maar goed, dat is sowieso is dat altijd een, een spanningsveld. Ja. Dus nog een uh, fragment dat je ja. hebt meegenomen. <tied> Ze gaat het nog een tijdje vrolijk door. Maar dit is toch geen underground? <laughs> nou ja, sowieso is dit wel het braaste nummer van Fox van Brown. Het is over het algemeen een hele vuige gitaarband. Maar los daarvan, ja, wat ik eerder al aangeef, eh, aangaf. Ik, eh, het, is he het gaat helemaal niet om genre of om toegankelijkheid of, of, of een luid volume. Het gaat mij echt om een soort van artistieke insteek. Die dat in de kelder van de muziekindustrie. Daar komt het op neer. En dat is de underground. Ja, maar ze sluit wel aan bij een internationale scene... waar echt een enorm uh, groot publiek voor is, hoor. Helemaal via de internationale blogs en festivals. En uh, ja, dat is echt een niet te onderschatte groep mensen die daar luistert. En uh, dat maakt deze tijd ook zo interessant. Vox von Braun heette uh, de groep. En dat nummer net? Hoe heette dat? Weet je dat nog? ben ik even vergeten. Ik ook niet meer. <laughs> um, de, welke groep gaat doorbreken van degenen die er vanavond op het podium staan? Dat is lastig even voor een organisator om zich daarover uit te laten. Maar gaat... Ja, nou, wij gegeven. zijn per definitie niet zo erg bezig met uh, of mensen wel of niet uh, doorbreken. Nou, het, gaat het, is mij... wel, het is wel de bedoeling natuurlijk dat ze vanuit die andere in één keer bekend worden. En dan... Nee, het gaat mij meer om, om de scene als geheel meer op de kaart te zetten. En om daar meer draagvlak voor te beste? creëren. Wat is <laughs> Wat is de beste? Nou, Er zijn ontzettend veel uh, goede bands. Ik kan, ik kan niet één, uh, één opnoemen. Ik vind ZZZ heb ik altijd een van de meest interessante Nederlandse bands uh, gevonden. Die, die gaan ook al heel lang mee. Maar ja, qua nieuwe lichting is Wolfman bijvoorbeeld heel spectaculair. Herk, wat we net hoorden, vond ik prachtig. Mike Colden vind ik ook heel bijzonder. Dat is wel heel ontoegankelijk. Maar die gebruiken een hele mooie combinatie van visuals en, uh, en soundscapes... die ik heel uh, aangrijpend vind. Leon Karen, hij is organisator van de Sound of the Dutch Underground. Vanavond in de Melkweg in Amsterdam. Zijn er nog kaarten? Ja, er zijn nog kaarten. Dus, liefhebbers, check dat even op onze site, degids.fm. Underground. <laughs> Marvin Gaye en Kim Westen. <laughs> dat is totaal wat anders.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 Ooh. Just take two Hij heeft diverse duetten uh, gedaan en dit was er een met Kim Weston. It takes two, inderdaad. De Gids. Een belegging van pensioenfonds ABP deed afgelopen week stof opwaaien. Met pensioengelden zou geïnvesteerd zijn... in de Amerikaanse farmaceutische fabrikant Hospira. En dat bedrijf maakt middelen die voor de doodstraf worden gebruikt. En dat werpt dan weer de vraag op... hoe ethisch de pensioenfondsen met ons geld omgaan. Ik praat erover met Girard Riemen. Hij is directeur van de Pensioenfederatie. En Kees Gootjes. Hij is projectmanager maatschappelijk verantwoord beleggen... van de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling... Het past er ineens op een visitekaartje, meneer Grootjes. Nee, inderdaad. Nou ja, op de achterkant van een visitekaartje wel. Was u verrast door dat bericht over de investering door het ABP? Ik was niet verrast. Het viel me wel op dat ja, je hebt een bedrijf... Een, een, een, een bedrijf die eigenlijk opgezet is om mensen te helpen. Dan wordt de medicijn gebruikt om mensen te doden eigenlijk. Maar ik was niet verrast als je in duizenden bedrijven zit... zoals een, een, een pensioenfonds als ABP dan uh, ja, komen er uh, dingen voor. K dan kan dat voorkomen er... gewoon? Ja, kan er, kan er controversiële dingen D gebeuren, dit is, ja. dit, is, dit is een incident? Dit is denk ik een incident, ja. Hoe staat het er in zijn algemeenheid dan voor? Bij de inzet van pensioengelden gaan die naar ethisch verantwoorde zaken? Ja, als we kijken, de VBO doet al nee, zeven jaar onderzoek... naar pensioenfondsen in Nederland in hoeverre zij duurzaam beleggen. En we zien met name de afgelopen vijf jaar dat, dat uh, uh, in ieder geval de vijfde grootste pensioenfondsen in Nederland wel steeds duurzamer gaan beleggen. Dat zij hun beleid aanpassen. Dus we zien wel een positieve trend. Veel, uh, uh, er kan natuurlijk veel meer gebeuren, maar ja. we zien wel een positieve trend. Dus er is ook veel meer aandacht voor. Ik kan me nog herinneren dat inderdaad, denk ik, een jaar of vijf geleden Zembla kwam met een geruchtmakende uitzending. waarin er uh, allerlei pensioenfondsen werden aangehaald die in de meeste rare dingen investeerden. Zoals een wapentuig en dat soort dingen. Maar dat gebeurt minder dus. In ieder geval. Uh, Controversiële wapens, dat is sowieso wettelijk verboden... maar je ziet ook dat er gewoon veel meer aandacht is... niet alleen maar voor de financiële kanten van een investering... maar dat er ook veel meer aandacht is voor, voor mensen en milieu... en wat de impact is van een, van een belegging daarop. Meneer Riemen, zijn er eigenlijk ethische richtlijnen of afspraken... waar pensioenfondsen ons geld absoluut niet in mogen steken? Niet in die zin. Kijk, we hebben de Nederlandse wet. Die verbiedt een aantal dingen. Als bijvoorbeeld uh, klustbommen en dat soort zaken. Maar ja. dat is gewoon de Nederlandse wet. Is naar aanleiding en, daarvan gekomen he? destijds is dat gebeurd. Ja, ja. Uh, zeker. Uh, maar verder bepaalt uh, ieder fonds zelf zijn eigen uh, maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid. Dus uh, het is niet zo dat er vanuit ons als pensioenfederatie bijvoorbeeld een richtlijn is... van hier mag je wel en hier mag je niet in. Wij vinden dat is echt de verantwoordelijkheid voor pensioenfondsbesturen zelf. Maar het kan dus wel eens gebeuren dat het onmaatschappelijk verantwoord is. Dat kan gebeuren, maar dat is in theorie. Uh, wij hebben zelf onlangs uh, onderzoek gedaan en uitvraag gedaan naar onze eigen achterban. Uh, eind de stand van zaken, eind 2012, begin 2013. En dan kan je vaststellen dat voor vrijwel alle deelnemers geldt dat ze aangesloten zijn bij een pensioenfonds. Wat een be verantwoord beleggingsbeleid heeft. Je ziet wel dat die... Natuurlijk kunnen verschillen onderling. Maar ja. ze hebben allemaal een maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid. En dat Hospira, dat, dat is dus een incident. Uh, vindt u dat dat, dat niet kan? Nee, nou, ik ga ervan uit dat wat Hospira, dat het gebeurt, dat, ABP, dat het niet past in het beleid bij het ABP. Nogmaals, dat weet ik niet zeker, maar ik ga ervan uit. En wat je meestal ziet, is dat zo'n fonds hiermee geconfronteerd wordt. Als er zo'n signaal komt, dat men contact op gaat nemen met, het, met dat bedrijf. Sommige fondsen zeggen, dan geven we eerst het bedrijf de kans om hier wat aan te doen. Andere fondsen trekken snelle conclusies, maar ja, nogmaals, dat is dan een fonds zelf. Toch duiken er nu en dan berichten op over, op zijn zachts gezegd, bedenkelijke investeringen. Daar bent u dan dus niet blij mee, denk ik. Nou... Wat, wat het is, is dat uh, uh, natuurlijk maatschappelijk gezien... Uh, en niet een algemene consensus is wat wel of wat niet kan. Ja. Uh, er zijn pensioenfondsen die, om het zo te zeggen, wat, wat strenger in de leer zijn... dan andere pensioenfondsen. Wij vinden het heel belangrijk dat ieder pensioenfondsbestuur daar goed over... in gesprek is met zijn deelnemers, met deelnemersraad, gaan. Maar dat leidt er wel toe dat er verschillen kunnen zijn. En dat het kan zijn dat het ene pensioenfonds zegt, hier blijven wij weg. En dat de andere pensioenfonds na de discussie zegt... en toch vinden wij het maatschappelijk verantwoord om hier wel in te gaan zitten. Meneer Gootjes, in 2011 bijvoorbeeld, investeerde uh, vijf fondsen in wapenfabrikanten die wapens leverden aan Libië. Ja, Kijk, um, uh, het interessante van deze discussie is, um, ABP is een van de meer transparante fondsen. Wij doen uh, wat ik zei, elke keer onderzoek. En van de 50 pensioenfondsen zijn er maar elf die volledig transparant zijn over hun beleggingen. Dus um, het is frappant dat ABP hierover aangepakt wordt, terwijl er waarschijnlijk heel veel andere pensioenfondsen zijn die in dit soort investeringen zitten. Dus waarom zijn ze niet transparant? Uh, ze, ze, ze hoeven daar niet over te rapporteren richting hun deelnemers, richting de maatschappij over waar ze allemaal in zitten. En dat dat zien wij als VBO wel als een, een, een groot gemis. Dus u kunt uh, dit ontdekken dankzij die transparantie? Ja. In dit geval ja. bij ABP? Ja, inderdaad. Maar, maar u weet dus niets niet van het ruilen en zeilen van die 39 andere pensioenfondsen? Uh, sterker nog van die paar honderd andere pensioenfondsen. Wij ja, kijken de 50, naar de vijfde maar... grootste pensioenfondsen... Ja. maar er zijn natuurlijk een paar honderd in Nederland. Ja. Dus um, ja, wij willen wel dat het... Uh, ik vind het wel een terechte eis dat... Uh, pensioenfondsen in Nederland meer transparant zijn over waar zij eigenlijk daadwerkelijk in beleggen. Kom ik weer en dan kun je discussie hebben. Meer transparantie, meneer Riemen. Nou ja, wat wij vinden het heel belangrijk dat de deelnemers weten wat er met hun geld gebeurt. Uh, dus transparantie naar de deelnemers toe. Als een deelnemer wil weten waar, wat gebeurt met mijn geld, waar zit het met mijn geld, vinden wij het vrij normaal dat een pensioenfondsbestuur die deelnemer daar uh, antwoord op kan geven. Uh, Hoe doe je afgeven. dat dan? Bel je een pensioenfonds op en zeg je waar, nou, waar belegt u in? Uh, dat, loopt, dat, dat, dat, dat, dat dat precies. Ieder pensioenfonds hoe dat doet. Er zijn pensioenfondsen die zeggen... wij communiceren daarover met onze deelnemersraad. Met het verantwoordelsengaan. Dat zijn de gremia waar langs die inspraak wordt vormgegeven. Ja. Er zijn pensioenfondsen die zetten het op hun website. Er zijn pensioenfondsen die doen het in hun nieuwsbrief. Ook dat is ook per pensioenfonds verschillend. Maar waar het om gaat is... en dat wordt overigens uh, in onze ogen... Uh, is dat een bevestiging van het huidige beleid. Het wordt binnenkort in de wet vastgelegd... dat je als pensioenfondsbestuur aan je deelnemers wel verteld waar zitten we in en hoe gaan we om met dat nee, geld. Goed, dus de deelnemers kunnen er wel achter komen hoor. Waarom uh, komt u er dan niet achter? Het is mijn ervaring. Kijk, wij gaan uit van publieke bronnen... of we gaan uit van wat de pensioenfondsen ons leveren. Dus de websites en... controleert u? De website controleren. u. De nieuwsbrieven worden u doorgestuurd? De nieuwsbrieven, uh, als ze publiek zijn, wel. En ik heb uh, van de 50 pensioenfondsen... Uh, volgens mij hebben bijna alle 50 doen actief mee aan ons onderzoek. Toch komen we er niet achter waar ze allemaal in beleggen. Zo transparant is het niet, meneer En nou, Nogmaals, die transparantie richt zich wat ons betreft op de deelnemers. Ik ja. op, hey, uh, maar goed... Uh, Waarom zouden we dit allemaal niet mogen weten? Nou, omdat het niet ons geld van ons allemaal is. Hè? Kijk, als je bij een ondernemingspensioenfonds zit van een bepaalde onderneming... is dat het geld van de werknemers en van de gepensioneerden en van die onderneming... en niet van ons allemaal. Uh, en men ga, het gaat erom dat men meepraat over het geld van wie het is. Een steekhoudend argument toch, of niet? Ja, maar kijk, als, als pensioenfonds um, ben je niet alleen maar voor je deelnemers. Natuurlijk primair voor je deelnemers, maar je, speelt, je bent ook deel van de maatschappij. En in Nederland um, is het belangrijk dat, uh, uh, ja, kijk, als, als pensioenfonds probeer je ook bij te dragen aan een samenleving. Je krijgt niet alleen maar geld, maar over dertig jaar wil je terechtkomen in een wereld dat duurzame mooie is, laat ze. Dat lijkt me ook weer een steekhoudend argument. Ja, kijk, en, dat, en daarom zie je dus ook dat, dat dit soort discussies worden door fondsbesturen samen met hun deelnemersraad verantwoordingsorgaan. Uh, gevoerd. En er kunnen goede redenen zijn waarom men toch zegt van ja, maar luister eens, wij beperken tot onze eigen Domein om het eens zo te zeggen. Je, je ziet ook dat de met name wat grotere pensioenfondsen... die rol voelen van ja, maar we spelen ook een rol in de samenleving. En dat zijn dus ook de fondsen die dan gewoon zeggen... nou, we zetten het op onze website en dergelijke. Uh, maar 11 van de 50 is er wel een weinig, nou, hè? Uh, van de 50 nou, grootste. U, u moet zich realiseren, als 11 van de 50 zijn... en zijn de grote pensioenfondsen... dan heb je daarbij wel meer dan 80% van alle werkenden in Nederland te, te pakken. Zullen ze toch een beetje onder de mat vegen? Pardon? Willen de pensioenfondsen het toch een klein beetje onder de mat vegen? Niet naar hun deelnemers toe. Nogmaals, het is een verschil over hoe je communiceert naar de samenleving... en hoe je naar je deelnemers toe communiceert. Meneer grootjes, we kunnen praten als brugman. Uh, u moet uh, nog meer gedegen onderzoek gaan doen... en infiltreren in de deelnemers van de diverse pensioenfondsen. Ja, dat zullen we zeker gaan doen. Hartelijk dank, Kees Grootjes, Hij is projectmanager maatschappelijk verantwoord beleggen... van de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling... en Gerard Riemen, directeur van de Pensioenfederatie. Wat is de moeite van het bekijken waard op televisie vanavond? In de Keuringsdienst van Waarde het tweede deel over Ja Jawel, bevergeil, een stof uit de ballen van de bever... die veel wordt gebruikt als smaakstof, bijvoorbeeld in vanilleijs. Om vijf voor half negen op Nederland 3. En op BBC 2 om 10 uur, daarin zoekt de arts Kevin Fong uit hoe fouten in de operatiekamer te voorkomen zijn. Hij doet dat door te kijken naar andere beroepen waar onder hoge druk levensbepalende beslissingen worden genomen. Zo rukt hij uit met de brandweer en loopt hij mee met het Formule 1 personeel in de pitstop. En de BBC doet veel aan Irak deze week. Vanavond laat gaat een vader, die zijn zoon verloor... Uh, gaat die vader terug met de BBC naar Basra. En daar wordt onderzocht tot de invasie en het afzetten van Saddam. Hussein het leveren voor de gemeente... Surf Urgen. naar de gids .fm. Beter op heeft gemaakt. Tot morgen. Deze week... Avro, vrijdagmiddag live en NOS langs de leen. Samen kijken we naar de WK-afstanden in Sochi. Met oud-Olympisch kampioen Jochem Uitenhagen. Dat is een mooie race, een mooie strijd. CDA-leider en fanatiek schaatser Sibam Buma. Ik ben dus... Een ik een toerrijder en ik had nooit in mijn leven 200 kilometer gereden. Liefhebber Frits Barend, plus satire. Volk het jou sowieso! Lit on. En live muziek van Staten. Blame Kom morgen bij ons schaatsen kijken. Vanaf 12 uur in de kroon in Amsterdam. Met Langs Leen en. Vrijdagmiddag Live! Op Radio 1, het nieuws van alle kanten.